Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Oostenrijk is in rouw. De kerkklokken in Wenen hebben net minutenlang geluid voor de slachtoffers van gisteravond. Vier mensen werden op straat doodgeschoten, 17 anderen raakten gewond. Bondskanselier Koerts noemde het net in een televisietoespraak een aanslag op de Oostenrijkse manier van leven. Het was een aanslag als Hass, aus Hass of op has, onze grondwerten. Als hass op ons levensmodel, als hass op onze democratie. Een dader van twintig is door de politie doodgeschoten. Maar het kan zijn dat er nog meer mensen bij betrokken waren, zegt correspondent Wouter Zwart. De politie doet nog steeds huiszoekingen, heeft dat ook gedaan bijvoorbeeld in de Zangpulten. En daar zijn twee mensen opgepakt. Nou, of die ook echt iets te maken hebben met deze aanslag, dat is nog niet bekend. In Spijkenisse zijn ze al de hele ochtend bezig met de bergingswerkzaamheden van de doorgeschoten metro. Het voorste treinstel dat boven de grond hangt wordt eerst losgebrand van de rest van de metro, zegt de brandweer. Dat betekent dat we met een, een hele warme vlam de delen uit elkaar gaan snijden. Voor die tijd zullen we zien dat die eerst een klein beetje gelicht wordt om ruimte te creëren en het tweede ruimte goed te onderstoppen. En zo kan het voorste deel daarna veilig worden weggetakeld. De haas en het konijn hebben het moeilijk in het wild. De beestjes staan nu op een lijst met bedreigde diersoorten, de rode lijst. Er is nog maar een derde van die dieren over in vergelijking met, vergelijking met 70 jaar geleden. Met de zeehond en de otter gaat het beter, die zijn van de lijst af. De situatie in Dierenpark Amersfoort is weer veilig, maar het park gaat vandaag niet meer open, heeft de dierentuin laten weten. Vanochtend ontsnapte één of meerdere dieren, waardoor het gevaarlijk was. Bezoekers werden voor hun veiligheid ook even vastgehouden in de verblijven waar ze op dat moment waren. Volgens RTV Utrecht gaat het mogelijk om vier ontsnapte chimpansees. Er zouden ook knallen gehoord zijn. Dierenpark Amersfoort komt later vanmiddag met meer informatie. Het weer. Geregeld zon en een graad of 12, al kan er vanmiddag ook nog wel een buitje vallen. Ook morgen is het zo'n 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk staat file bij de Velsen tunnel. Drie kilometer met daar zo'n vijf tot tien minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechte is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve luisteraars. Vanuit de studio op de Tolweg Live gaan we weer even twee uur uh, proberen. U een beetje op de hoogte te laten houden van de, de actualiteitjes. Wat uh, leuke informatie, gezellige muziek en uh, wat er nog meer langs mag komen. Uh, aan deze kant uh, ondergetekende Jan van der en Aan de andere kant onze Lus. die uh, weer uh, gezellige dingetjes gaat opzoeken. om uh, de lucht in te slingeren, denk ik. Luz. Ja, ik heb uh, leuke dingen om erop uit te gaan in deze en het is lekker weer, dus uh, Zeker. het gaat en, goed komen. Uh, we gaan beginnen met een instrumentaal nummertje... en het is lekker weer, dus we gaan uh, on the beach. Vind je dat wat? Ik vind het heerlijk. Heerlijk. Takes me back to the place that I know Sria was dat uh, on the beach, toepasselijk uh, voor Zandvoort dit, hè? Jawel. Het is uh, ja. alleen een beetje fris nu, denk ik. Oh ja, maar goed. lekker even uitwaaien. Uh, we gaan even een beetje iets van cultuur. Uh, want uh, juist in coronatijd is cultuur onmisbaar. En dat is natuurlijk ook in Zandvoort. En uh, daar is sinds kort een expositie uh, geopend... over kunstenaar Jan van Beelen in het uh, nieuwe hdmz museum maar welk verhaal gaat er nou eigenlijk achter deze persoon schuil? Uh, onze verslaggever Jelme Koper, u al bekend, die bracht een bezoekje aan deze expositie en sprak met de voorzitter van het museum, Frits van Loenen, over hoe hij de persoon Jan van Beelen probeert te vertalen in deze veelzijdige tentoonstelling. En dit was het resultaat van het interview. Ik ben hier nu in het HDMZ-museum in Zandvoort en ben hier samen met Frits van Loenen van het HDMZ. En heb net met hem een rondje gemaakt langs de expositie van Jan van Belen. Allereerst zei Frits het volgende over wat de kunst van Jan van Belen nou eigenlijk typeert. Ik denk dat een van de, van de, de meest typerende karaktereigenschappen van Jan van Belen. is het feit dat hij uitermate divers alle kanten opvliegt in, in, in technieken. Er is niet een, een duidelijk één een iets waar hij dan in uitdruk, uit, uitblinkt. Maar Um, ...je ziet eigenlijk zijn hele leven als een leerproces in de kunst... ...en, en met name uh, de uiting van uh, de, het niet gesproken woord... In, ...in datgene wat hij in zijn creativiteit uh, op papier wist te zetten... ...of op schilderijen, keramiek, etsen... ...het gaat eigenlijk alle kanten op. Een van de etsen die mij opviel uit de expositie... ...is Dansen in de Kast. Een ets waarin vooral de kleuren groen en rood naar voren komen... ...en waarin je figuren niet uit de kast ziet dansen... Maar dit nog volop swingend in de kast doen. Daar zegt Frits het volgende over. Want ook deze ads maakte Jan van Welen niet zomaar. De tijd waarop Dansen in de kast uh, gemaakt is, dat is de periode dat hij in Amsterdam zat. En in Amsterdam heeft hij, uh, na een, een, een toch een hele moeilijke, moeilijke jeugd, moeilijk leven, denk ik, uh, de vrijheid gevonden om zich als uh, homofiel vrij te vullen, om, om te genieten. Uh, maar dan wel in de kast. Hij heeft denk ik, wel alles meegemaakt wat, uh, wat hij wilde. En ja. heel veel plezier gekend en vrijheid gekend in, in het uh, Amsterdamse. De kunst van Jan van Belen heeft vaak er een verhaal achter zitten... ...waarin hij in zijn persoonlijk leven mee worstelde. Daar zegt Frits het volgende over. Ik denk niet dat het uniek is. Ik denk dat heel veel kunstenaars, ...zowel voorlopers zijn als, als mensen zijn die uh, emotioneel sterk geëngageerd zijn. Uh, ik denk wel dat hij... In, in zijn geaardheid wel een escape heeft gevonden om al, al zijn emoties en, en zijn gedachtegoed uh, te kunnen vertalen naar de creativiteit die hij had. En verpaart ook een heel klein beetje de grote diversiteit van kunst die hij had, want dat, dat gaat van keramiek tot aan etsen, tot aan schetsen. De expositie liet op mijzelf als bezoeker dus op zo'n manier een indruk achter... dat je naast de kunst tegelijkertijd ook meer komt te weten over de kunst naar zelf. En dat is nou net ook wat het HDMZ met deze expositie wil overbrengen. Wat we geprobeerd hebben is, is om Jan als verzamelaar neer te zetten... van kunstobjecten en, en mooie keramiek. En um, de veelzijdigheid uh, te laten zien door, door al zijn werk digitaal te kunnen projecteren op, op de wanden van het museum. Een indruk te geven over de kleur die, van zijn leven, de, de intentie van zijn leven. Als ook de, de, de, de man zelf een, een beeld te geven als een, een onontdekte diamant die al jarenlang bij mij bekend is, maar onwetend van datgene wat hij eigenlijk uh, gepresteerd heeft in zijn leven. De expositie De Onontdekte Diamanten over Jan van Welen is nog tot komend voorjaar te bewonderen in het HDMZ te Zandvoort. Kaartjes kosten 7,50 euro per persoon en kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Meer informatie via www.hdmz.nl. Nou, dankjewel, uh, Jammer, voor uh, jouw bijdrage aan, uh, aan deze lunchroom. En uh, interessant denk ik, wel leuk om deze tentoonstelling in die mogelijk te bezoeken. Want ja, de tijden en de openingstijden veranderen natuurlijk ook steeds met deze coronacrisis. Dus uh, informeer eventjes op 023-121-00710. Ja, ik herhaal het telefoonnummer nog even. Dat is 023-2100710. Oké, okay, uh, dankjewel. Dus. Reserveren is nodig. Oké. Okay. Uh, we gaan, nee, gaan muzikaal verder. Uh, Bruce Springsteen heeft een nieuwe cd uitgebracht. En, uh, en daarvan komt dit nummer. Ja. Dus ik was een beetje nieuwsgierig en we hebben even gekeken. En deze man is toch alweer 71 jaar. Ja, echt? Eh, wel. Meneer De Bos wordt hij nog steeds genoemd. En zijn afkomst was een nieuwe CD. En uh, dat nummer, dat is toch wel weer geweldig. Dat was de Burning Train. Ja, je, um, ja het blijft uh, goed je kunt zien dat je ook mooi oud kan worden, Jan? Ja, natuurlijk. Ik, ja, ik uh, kijk maar naar kijk op. naar jou. Ja, ja, dat bedoel ik ja. maar. Ik kijk jouw kant op. En zo kijken we elkaar Ja, aan. ja dat is een en, mooi oud Nou, genoeg gevlijt vandaag weer. <laughs> uh, Luus, had je ook nog wat mede te delen? Uh, ja, ik ben... Uh, uh, uh, ja, de, de, wat gaan we doen allemaal uh, de aankomende tijd in deze... In deze ja, coronatijd. Wat kun je doen? Alles is dicht. En wie weet wat er vandaag allemaal nog weer op, uh, op het programma staat... dat we niet meer mogen doen. Dus ik denk, ik zit te zoeken en dan kom ik toch weer... bij die uh, Amsterdamse Waterleiding Duinen uit... hoe leuk het is om daar op een zaterdag of op een zondagmiddag... lekker met je gezin naartoe te gaan en lekker te refotten. Want je mag buiten de paden struinen. Uh, je kunt refotten op een heuvel of op zoek naar sporen van... Spannende dieren, zoals de damhert en de vos. Het kan allemaal. En dan daarna lekker naar huis. Warme chocomel met slagroom. En een groot brokje speculaas. Ach, wat een wijze woorden. Is dat niet heerlijk? Heerlijk. Uh, Dimitri van Toren, dat is een uh, Nederlandse uh, troubadour. Ik meen dat hij op Brabant kwam. Heel wat jaar geleden. Dat hij uh, echt van die, die leuke, gevoelige liedjes. En hij uh, denk ik, vooruitziende blik. Want het volgende lied het is getiteld Een lied voor kinderen. Luister maar even goed. Dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaat, en niet dat zinkt, geeft ze de ruimte. En niet dat, dat op in de zon, over het bij zijn de pol. Een liedje zomaar andersom. Over een stad die vrij was. Met een muziektent op de marre En een levensgrote speeltuin. Over de vogels in het park. Spelen op de straten op het plein ongestoord kon je hinkelen. De stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. Je delt mee 8, 9, 10. En je hoort naar al die jaren niet weg is, is gezien. Koning wel morgen zullen ze niet meer spelen een stelsvogel breder kwa en niet voor kleine zierige vogels die als kinderen zijn vermomd, hier bleuels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast geschoon, Ja, ja, Dimitri van Doren, een lied alleen voor kinderen. Dat is uh, een tiental jaren geleden gemaakt. En als je het een beetje gaat vergelijken. En de kinderen waar hij dus over heeft, dat ging over hinkelen, verstoppertje en weet ik veel. En het is allemaal geëindigd in een Playstation. En uh, de Xboxen en, uh, en maar gamen. Dus eigenlijk is het wel heel anders dan deze meneer het uh, voorzien had. Ben je ook niet loes? Ja, ja, wel. Eigenlijk wel hè? Weet je dat hij eigenlijk helemaal niet uh, Dimitri heette? Nee, nee hij nee. heette uh, Jan. Ja, ik weet het, ik weet het. En uh, hij heeft hele mooie liedjes gemaakt deze man. Hij werd ook genoemd als ja, een zeg maar troubadour. En uh, dit was toch dat vond ik persoonlijk altijd een van zijn mooiere nummers. Maar we gaan nu wat anders doen. Even kijken, we gaan deze maar opzetten. Hè. Because I'm trying to do the best I can. And they can't find something to satisfy me. <laughs> Take it or leave it like, uh, -uh. I don't want you in my Take like it or leave it like, uh We gaan een mededeling eigenlijk, want het is weer herfst buiten... en dat gaan we inmiddels bemerken merken natuurlijk... en dat houdt onder andere in dat de bladkorven weer in het straatbeeld verschijnen. Het is weer herfst en dat betekent dat de bladkorven weer het decor gaan vormen... in het Zandvoortse en Benveldse straatbeeld. Naast het geluid van de bladblazers en de veegwagens... zijn de bladkorven een plek waarin inwoners hun bladafval in kwijt kunnen. Doordat de bladeren vaak in korte tijd vallen... lukt het niet om overal tegelijk het blad op te ruimen... De gemeente vraagt daarom aan haar inwoners om een handje te helpen... door zelf bijvoorbeeld de stoep voor het huis bladvrij te maken. Ook dit jaar zijn er daarom op verschillende locaties in Zandvoort en Pentveld bladkorven geplaatst. Inwoners kunnen het bladafval ook in een GFT, oftewel de groene container, deponeren. Als een bladkorf vol is, dan kan iemand een melding maken om de korf te laten legen. En bij een volle bladkorf kunnen inwoners een meldingsformulier invullen op de website van de gemeente. Zandvoort. Onveilige situaties hebben daarbij voorrang. Meer informatie is te vinden bij het bericht op de gemeentelijke website. En ik vind het eigenlijk wel toe te juichen, want ik zat toevallig van de week rijk met mevrouw... en we zien al die bladeren op die fietspaden liggen. En dan denk je, al die regen, het wordt alleen maar gevaarlijker. Dus gebruik deze bladkorf. Die manden, altijd makkelijk, toch? Ja, en uh, de bladeren in de tuin bij de plantjes... die mag je laten liggen voor de egeltjes. Egeltjes, ja. En de insecten. Weerwolven. Weerwolven. Weerwolven, ook okay. Weerwolf. Weerwolf. Niet. Nee, slecht weerwolf. Slecht weerwolf. Oké. Okay. Julie Bessie, Goldfinger. Weerwolf.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 Dat was uh, golfvinger van Shirley Bessie, van een heel lang geleden. En, uh, ben je een beetje liefhebber van Jens Bond, dus? Uh, uh, ja, ja. de oude James Bond. Ja, er zijn veel verschillende geweest. Connery, ja, maar die is helaas ook uh, ons ontvallen deze week. Ja. 90 jaar mooie leeftijd. Wat heeft iemand een mooie rollen gespeeld in al die films. En uh, dit was dan het Coldfinger En dan gaan we na het volgende item gaan we weer, uh, gaan we nog wat draaien van uh, James Bond. En dat is dan uh, ook de Pussy. Maar eerst hebben we nog een mededeling. Dat is uh, een activiteit. Het biljart uh, in de blauwe tram. Uh, ook in de blauwe tram kunt u een biljartje leggen. Um, naast de leesruimte van de bibliotheek staat een biljart. En iedereen is van harte welkom. Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot half 11. En van half 11 tot 12 uur. De kosten zijn 3 euro per persoon. Inclusief een kopje koffie of thee. Loop eens gewoon gezellig op deze ochtend binnen of reserveer de tafels via Hans Ruurda. Heeft u eventueel belangstelling voor een introductie, cursusbiljarten? Meld u bij de balie. U krijgt bericht als er weer een cursus gaat starten. Altijd leuk, biljartje leggen. En zoals gezegd, hier is Ruurda College. college was dit met uh, All Time High. Dat was afkomstig van uh, de James bond film Octopussy. Um, ja, ja, het is weer november uh, uh, zie ik hier, dus. Uh, ja, en de deuren van de Amerikaanse stembureaus... die zijn vandaag uh, opengegaan. En uh, er zijn uh, al twee uh, verkiezingsresultaten bekendgemaakt... In, in twee dorpen. Dixfield Notch en Millsfield in uh, New Hampshire... En uh, de democratische kandidaat Joe Biden won alle vijf stemmen in het kleine dorpje Dixville-Notch. Uh, de zittende president Donald Trump behaalde in Millsfield een meerderheid van 16 stemmen, terwijl vijf mensen op Biden stemden. Dus het wordt een uh, nek aan nek race Ja, dat werd al verwacht. Dus dat geloof ja, dat, dat morgen niet eens de uitslag helemaal bekend zouden zijn. Dat kan nog een, dat kan nog een dag langer duren, had ik begrepen. Ja, uh, We gaan het zien. Daar is Trump het ook al niet mee eens. Het moet op dezelfde dag moet het worden. Uh, ja, wanneer ja, nou, Trump zoveel het wil. Het zal mij benieuwen hoe lang die man... Uh, ons allemaal, denk ik wel. Uh, ja. uh, het volgende is dan van toepassing op ons eigen mooie dorp. Uh, het goedkope parkeer is weer begonnen in Zandvoort hè, vanaf 1 november. Ja. En met ingaan van zondag 1 november 2020 tot maart 2021... is er net als de vorige winters een aantrekkelijk parkeertarief voor heel Zandvoort van 50 eurocentjes per uur. Die minimale inworpen is eveneens 50 cent. Dit tarief geldt ook voor de parkeergraad in het centrum... zeg maar het LDC en het parkeerterrein De Zuid. Ook in het in rekening brengen van het nachttrief wordt gebruiksvriendelijker ingesteld. Het nachttarief van slechts 1 euro wordt alleen in rekening gebracht als u tussen 12 uur en 8 uur in de ochtend parkeert in het parkeergarage LDZ of op de Zuid. Het wintertrief is zoals er, uh, bedoeld om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken om in de winter naar Zandvoort te komen. Ook u profiteert van het wintertarief tot 1 maart 2021. Kijk voor meer informatie op de bij de tarief. Oké? Okay? Ja, en ik zou zeggen, kom, want er is genoeg te doen. En dat ga ik straks allemaal uh, vertellen. En dat uh, voor twee kwartjes per uur. Yeah. Ja. Nou, nah, dat Je bedoel kan... ik maar. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.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 I'm quickly singing the trumpet A little bit of manica in my life A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 <laughs> A little bit of Monica in my life Bigga was dat mambo nummer 5. En weet je wat mij zo opvalt in deze plaat? Ik heb eigenlijk nooit een mambo nummer 6 of 7 gehoord. Heeft hij uh, die auto's uitgebracht? Nee, nee. Nou, nee, nee. Ook hij ook kan maar tot, uh, tot vijf tellen. Tot tellen was hij Maar het okay. nee. was een lekker nummer. Een grote hit geweest toen. En, uh, en nu hebben we Gerard Joling hier klaarstaan. Dat is ook wel leuk. Over Over lekkere muziek af en toe. En een, een, een Nederlandstalige van hem. En uh, die zegt precies wat wij zo leuk vinden om het programma te maken. Ik hou er zo van. Al deze Nu kan mijn avond niet meer steun Het lijkt alweer een hele tijd geleden Dat we samen zaten aan de bar Wat hebben we toen samen veel gelachen Mijn haren zitten nu nog in de war I'll at me Ja, Gerard Jodring en ik houden ze van. En wij ook. heel. Wij vinden het altijd leuk om ons programma hier te maken op deze Dinsdag Luus, Altijd gezellig. He? Ja, zeker weten. Zeker weten. Altijd leuk. Lekkere muziek. Ja, uh, we hebben weer een activiteit. Wat gaan we doen? Uh, glas in Luzgen. lood. Oh, geloof. Oh. Ja, dat is leuk. Glas in lood is altijd leuk natuurlijk. Glas in lood is een oeroud ambacht dat nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van een docent leert men het glas te snijden en in het lood te zetten. Ook leert men hoe een ontwerp te maken en uit te voeren. Uh, starters beginnen met het ontwerpen en maken van een proefraam. Daar zijn 15 euro onkosten aan verbonden. Voorgevorderd zijn de materiaalkosten gerelateerd aan het uh, raam dat zij maken. De docent beschikt over het gereedschap. Om tijdens de cursus goed te kunnen werken... dient u mee te nemen een lineaal, een geodriehoek, potlood en gim en de edding 400 veelstiften. Deze zijn wel belangrijk. Dit alles gaat gebeuren onder de toezicht van docent Marjolein Offa van den Broek. En u krijgt 25% korting op de cursusprijs met een Zandvoortpas. als u een kopie van uw ID-kaart en de Zandvoortpas inlevert. Deze cursus is op woensdag 11 november van half acht tot tien uur. En tot en met 13 januari gaat het duren volgend jaar 2021. Dus dus acht keer en het kost dan 125 euro'tjes. Leuk oh, maar om te zit, doen, toch? Er zit gereedschap en materiaal bij in, toch? Nou, je moet alleen de dingetjes meenemen alleen... die je uh, genoemd had. Lineaal de, en dat soort dingen. stift. de uh, We hadden uh, een verzoekje binnengekregen om te gaan draaien, zojuist. En dat doen we dan uh, in het kader. Dan uh, gaat Luus even het nummertje klaarzetten vast voor mij, begrijp ik, Luus? Ja, ik uh, ga het... Ja, dat uh, uh, uh, uh, dat ga is graag. in verband, uh, zeg maar, een uh, klein hart onder voor alle mensen die betrokken zijn en... Uh, Verbonden zijn met alle terreuraanslagen die al ja, gebeuren. Omdat het een tijd is waarin we veel naar elkaar wijzen, zo schrijft degene het op die het aanvraagt. Uh, maar verbinding en samenwerking juist essentieeler zijn dan ooit. Okay. En dat is de reden dat hij deze. Dit, het is een nobel iets. Het is uh, Billy Joel. Daar komt. Daar komt. Castro, Edsel, it's a no-go U2, Sigmund Reap, and Kennedy Chubby, Jack, a psycho, Belgians and the Congo We didn't stop the fire It was always burning since the world's been turning We didn't stop the fire No, we didn't light it, but we tried to fight it Hemingway, Eichmann, stranger and stranger Nixon back again Moonshot Woodstock Watergate Punk Rock rig Reagan, Palestine Terror on the airline Ayatollahs in Iran Russians in Afghanistan Wheel of Fortune Sally Ride Heavy metal suicide Foreign debts Homeless vets, AIDS crack Bernie gets Hypodermics on the shore China's under martial law Rock and roll The cola wars I can't take it anymore Ja, dat was even op verzoek Billy Joel, hè? was dat? Ja. Yeah. Ja, en uh, dat hebben we gedaan voor uh, de waanzin aan te tonen... die momenteel gebeurt uh, in de wereld met aanslagen. Dat allemaal door mensen die totaal niet willen beseffen... Dat, uh, dat ook zoiets best kan bestaan als vrede. Maar goed, we gaan uh, even kijken verder met iets rustigers. Hier is uh, Jacques Brel. Bien sûr nous eûmes des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol.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 Sortilège, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exule. Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Plus le temps nous fait cordège Et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Dit uh, La Saison des Vieux-Amants. Het uh, onmiskenbare stemgeluid van deze uh, Jean uh, We gaan naar het eind van de eerste uur van uh, deze lunchroom op uh, deze uh, dinsdag 3 november. En. Uh, had je wat te zeggen, Luus? Nee, ik uh, nee. zeg maar zo. Zeg ik maar zeg niets me niks meer. Nee, okay. ik meer. Oké, okay, dan gaan we. Uh, nou, een klein stuk instrumentaal eruit. En dan zien we je terug aan de andere kant van de klok. En uh, wij zeggen tot zo. Tot zo!